Is het ver, is het ver Zijn. Dromenland, wonderboven, wonderland. Oh wat is het fijn voor groot en klein om hier te zijn. Wie is het mooist in dromenland? Daar spiegelt je maar aan de wand. En wie knaagt daar zomaar aan je huis? Als je knippel, knippel, knabbel,